van Fantijn met het NOS-journal. Anders Breivik heeft in de rechtbank een verklaring voorgelezen van 13 A4'tjes. over de aanslagen in Oslo en op Utøya vorig jaar. Ze zeggen dat ik gek ben, maar ik heb de spectaculairste aanslag gepleegd. in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog, liet hij weten. Vandaag is de tweede dag van het proces tegen de massamoordenaar. Breivik zei dat hij de aanslag opnieuw zou plegen als hij de kans kreeg. Volgens hem had de Noorse bevolking gevraagd moeten worden of ze een multiculturele samenleving wilden hebben. De verklaring wordt niet op tv uitgezonden. Patiënten van het UMC Sint Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort hun medisch dossier online bekijken. Uitslagen van bijvoorbeeld bloed- en weefselonderzoek en de correspondentie zijn via internet te krijgen. Sommige uitslagen verschijnen met een paar weken vertraging. Het ziekenhuis wil zeker weten dat slecht nieuws in een gesprek door een arts wordt verteld. Patiënten loggen in met hun DigiD en een speciale toegangscode. De scheepswerf in het Brabantse Graven vraagt Circians van betaling aan. 60 mensen verliezen daardoor hun baan. Dat heeft directeur... Rob van Kessel bekendgemaakt bij de KRO op Radio 1. Door het bestemmingsplan van de gemeente kan de scheepswerf een grote orde van 40 miljoen euro niet accepteren. Officieel mogen de schepen niet langer zijn dan 110 meter, maar graven zou de bouw van twee passagiersschepen van 135 meter gedogen. De scheepswerfdirecteur is bang dat die oplossing juridisch niet houdbaar is en bovendien is de gedoogvergunning er nog niet. Spoorbeheerder ProRail gaat iedere meter van de Schiphollijn controleren. De laatste weken zijn er veel storingen geweest rond Schiphol en ook vanochtend waren er problemen. Medewerkers van ProRail lopen sinds gisteren wissels, seinen en de bovenleiding na. Als er twijfel is over de staat van onderhoud van een onderdeel wordt dat preventief vervangen. Bij storingen kunnen monteurs direct ingrijpen. Het weer in de middag vanuit het westen regen. Het wordt 10 graden in het westen tot 12 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft snelheidscontroles aangekondigd op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie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 Kom op. 6.9 ZFN Zee. Just be Moi, je m'appelle bit of to do, I will do it for you, whatever you want me to be, I will be what you need. Love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 Als je me mata Ai se eu te pego Ai je me mist, dan ben je me mist, dan ben je mijn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 If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone, no I put myself first. Just a boy, we leven het ritme van zandvoort ook op tv. ZfM TV op kanaal 45. See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 She shaka, watch how she <laughs>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 ja.